Transmission Mission en Dance Valley. Samen Gouriela, de AFAS en dan de hele toffe lijn-up die we hadden. Fantastisch. Ja, dat dus jaar Gouriela gevierd. Ja. ja. <lacht> en het leuke wat ik daarvan was, dat alles aan die avond was gewoon super. Weet je wel, vanaf de, dat de deuren open gingen was het al meteen druk. Tot ja. aan het einde, de vibe was helemaal super. De AFAS wist niet wat ze meemaakt, want het stond gewoon een rij tot de arena. Ja, nou kijk. Om naar binnen te komen. Dat, dus dat is echt gek. Om, nou, ja, nou, is, ga leuk. je dat dan volgend jaar weer doen? Of dit ik jaar? Ik hoop het, ik hoop het. Uh, gezien het succes, laten we hopen dat dat weer gebeurt. En uh, ik hoop daar uh, uh, binnenkort wel wat, wat meer nieuws over te hebben. Zijn er nog andere plannen voor 2026? Ja, uh, sowieso. Heel veel muziek. Er ligt heel veel klaar. Um, ja, en uh, natuurlijk uh, lekker blijven toeren. Uh, wel een speciaal dingetje wat ik zelf heel leuk vind is... Uh, ik heb een ambient project wat naast mijn eigen dingen gewoon loopt. Het ja, heet ja. Fair. Mm -hmm. ja, en daar, uh, ja En daar komt uh, ook wel het een en ander aan uh, dit jaar. Nou, we houden het ja. in de gaten. En nogmaals dankjewel dat je hier was. En we zien uit naar nog een jaar met fantastische mixes van jou, die Altijd de eerste show van de maand natuurlijk. Yep. Verzellig. Volgende week zijn we terug met een nieuwe episode van de State of Trends, met dan hier in de studio Driftmoon. Fijn weekend! Thank you for tuning in. Let us know which track you love most. Vote on www.aestateoftrans.com slash future favorite. We'll be back next week for a new episode of a State of Trans. 5 Nieuws, 3 uur.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 En dit was het nieuws op 538. 538. Vanaf morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte vrienden van Amstel Live. Afrojack. Radio 538. Wat up, wat up, ik naar Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go. There was a time.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 You're such a fucking You're such a fucking I love it She take a my niggas getting Fish and was on my bus the time sniffing, drink Ooh, fuck radio vijf 538 oh, fuck, We'll be Break my heart, break my heart 8, 5, 3, 8. Jack en je luistert nog steeds naar Jack Radio. Let's go! Ready for war like ODB I give it to you Take over control Take, take, take, take over control oh, oh. Dit is Jack Radio. Yo. 538. to stay.